Jon van Kamp met het CNRS-journaal. Van de Europese Commissie groen licht voor het visumvrij reizen naar Europa. Volgens ingewijde voldoende Turk aan bijna alle voorwaarden. Als de Europese Commissie het officiële besluit heeft genomen, moeten ook de Europese regeringsleiders, de 28 nationale parlementen en het Europees parlement er nog mee instemmen. De politie heeft nieuwe beelden in de Amsterdamse onthoofdingzaak. De beelden die morgen in opsporing verzocht worden uitgezonden... kunnen mogelijk meer duidelijk maken over de onthoofding... van de 23-jarige Nabil Amtiip. Een bewakingscamera filmde de auto waarin de rest van zijn lichaam lag. Op de beelden is te zien hoe de auto wordt geparkeerd en in brand gestoken. De gouden tip in de zaak wordt beloond met 20.000 euro. Het schip De Endeavour van James Cook is mogelijk gevonden. Maritieme archeologen denken dat het op de bodem van de haven van Newport ligt aan de Amerikaanse oostkust. De Brit James Cook voer eind 18e eeuw met De Endeavour naar Nieuw-Zeeland en langs de oostkust van Australië. Er zijn al delen van een scheepsvrak naar boven gehaald. In Rijen bij Breda is vanmiddag een jongen van acht van zijn fiets geduwd en mishandeld. Hij ligt met een gebroken been in het ziekenhuis. Ook klaagt hij over hoofdpijn en slecht zicht. De moeder van de jongen waarschuwde de politie. Die vond even later twee jongens van 14 en 15 in de straat die de jongen waarschijnlijk hebben toegetakeld. Ze zijn opgepakt en blijven vannacht vastzitten. In Brazilië wordt WhatsApp drie dagen lang geblokkeerd. Dat heeft de rechter besloten omdat telecomaanbieders weigeren... berichten van drugsverdachten te delen met justitie. Als de telecomaanbieders WhatsApp toch in de lucht houden... riskeren ze een boete van 127.000 euro per dag. Het weer tot besluit. Langzaam meer bewolking met hier en daar wat regen. Vannacht meer regen. Morgenochtend trekken de buien weg en komt de zon erbij. Met een graad of 13 wordt het wel wat frisser. Vanaf woensdag wordt het dan een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFN. ZFN. Met nu het laatste uur.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 Liebe und wenn er gibt gibt er viel im in deinem licht und singen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 bij haar is